Drie uur in Montserrat met het NMS-journaal. Tijdens een vliegshow in de Amerikaanse staat Nevada... is een toestel in het publiek gecrashed. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Volgens ooggetuigen stortte een P-51 Mustang neer op een tribune. Op het terrein in Reno heerst een chaos. Volgens de jongste berichten zijn er zeker 70 gewonden... van wie er vele slecht aan toe zijn.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 De snelle talen hebben meer lettergrepen nodig om een bepaald begrip uit te drukken, terwijl Chinees het vaak doet in één lettergreep op een bepaalde toonhoogte. Sprekers passen hun tempo daar automatisch op aan, zodat iedere boodschap in elke taal ongeveer even lang duurt. En dan het weer. Vannacht overwegend droog, minimaal rond 12 graden, overdag veel bewolking en vanuit het westen buien. Het wordt 16 tot 19 graden en ook zondag buien en hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, also, Mike, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Het is ruim twee minuten over drie... en we hopen u nog tot zeven uur in de ochtend gezelschap te mogen houden... Dat doen we met Jacques Herp in het laatste uur. Daarvoor Matthijs van der Port over de religieuze beweging Candomblé. Abel Hertzberg passeert de revue en in dit uur een aflevering van Anders Denkenden. Gerard Klaassen is in gesprek met zijn tafelgenoten over leven, werk en geloof. Vannacht is de gast Candy Dulfer, die op 19 september haar 42e verjaardag viert. Hans Dulfers dochter speelt saxofoon sinds haar zevende, start de band Funky Staff op haar veertiende en brengt haar eerste album wereldwijd uit op haar negentiende. En toert over de hele wereld, sinds haar twintigste. In 2008 ontvangt ze de Gouden Harp. In 2009 verscheen haar nieuwste cd, Found Up and Chilled Out. En in oktober van dit jaar gaan Candy Dulfer en Bent... voor optredens naar de Verenigde Staten. We gaan nu terug naar de zondagavond op Radio 5 van 10 oktober 2010. Luistert u naar Andersdenkenden van RKK. Het woord is aan Gerard Klaassen. Die Dulver, altsaxofoniste, gouden harpwinnares. Dochter van. Hans Dulver, voor de mensen die dat nog niet zouden weten. Voormalige punky-giga-doorzetster Helmer Mark II. Levensbeschouwing. Mijn levensbeschouwing, ja, ik kom uit een van huis uit een enorm atheïstisch gezin van twee kanten. Ja. Uh, en, uh, en ik doe daar ook aan mee, want ik, uh, ja, ik, ik heb wel heel veel respect voor andere mensen, hun geloven. En ik, ik, uh, ik weet ook niet eens zeker, de grap lijkt me altijd als ik dan toch doodga, dat ik dan toch bij de Heer Jezus kom die zegt. Ah, en jij dacht dat ik die bestond. Maar uh, meest twijf, uh, twijfel ik er niet aan. En denk ik dat, uh, dat wij zelf onze goden zijn. En dat we er zelf wat van moeten maken. Ja, bestaat er jazz, en funk en een saxofoon in de hemel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat uh, uh, de een van de redenen dat ik, ja, dat ik muziek maken zo mooi vind. is dat je af en toe heel even in aanraking komt. met, met het heilige vuur noem ik dat. Ik zou het niet eens goddelijk willen noemen, maar wel. Het gevoel wat andere mensen misschien hebben... wat je ook bij gospelcoren ziet, uh, dat herken ik wel. Ja, en hoe, ja. hoe uitziet dat? Ja, als een soort enorme adrenaline stoot, oplifting. <laughs> opeens van iedereen in de wereld houden. En, en ja, heel veel liefde uh, nog meer uh, opeens hebben dan je al had. In je. En, en dat aan iedereen willen geven. En uh, ja, dat, dat gevoel. Is dat een soort uh, levensbeschouwing? Nou... Ja, weet je, ik, ik kan er zo lang en zo kort over praten. Maar ik ben gewoon een beetje opgevoed. En ik hoop dat ik daarnaar leef in de zin van... Vertrouw niet, of hoe zeg je dat? Ga nou niet uh, op af dat andere mensen of een godheid jouw leven moet sturen. Dat moet je zelf doen. En ik, wij geloven heel basaal in... als je gewoon lief doet tegen andere mensen... en zij een beetje lief tegen jou... dan het leven is al zwaar genoeg, dan, dan kom je er wel. En ik geloof daar nog steeds in. Alhoewel, ik kan er misschien niet altijd naar leven. Maar uh, ja, lief zijn voor, voor andere mensen... en normaal doen en niet doen wat andere schade berokkomt... Dat, uh, dat is wel mijn motto. Ja, ja. dat is bij jou natuurlijk uh, langs... Uh, heuvelen en dalen gegaan Want ben ik goed geïnformeerd en Kenny, ik ben goed geïnformeerd. <tie> ja, dat geloof ik. <laughs> maar jij bijvoorbeeld tien jaar geleden ben jij rot geweest, even structureel rot geweest jaders. Je was ziek, er was iets van een burnt out en zo. Nou, dat is wel interessant om te, om te zeggen. Kijk, tegenwoordig zijn heel veel dingen, worden ook zo benoemd. En dan denk je ook opeens, oh, het is zo en het kan niet anders zijn. Terwijl de waarheid altijd veel subtieler en ingewikkelder is. Maar ook weer leuker, vind ik. En inderdaad, tien jaar geleden had ik het geëikte syndroom van altijd maar doorwerken. Hard ja. werken en ja. en opeens uh, lichamelijke klachten, boem, leek wel een soort hyperventilatie. Uh, maar, maar eerst uh, had ik zo'n pijn en niemand wist wat het was. Dus dan ga je denken oh god, ik ben heel erg ziek en ja. weet ik veel. Nou ja, toen kwam er uiteindelijk uit gewoon iets heel onschuldigs, Maar dat duurde vier maanden, want de medische stand weet ook niet alles. En toen kwam er uiteindelijk uit dat ik gewoon ontstoken ripspieren had. Iets heel simpels. Ja. Ja. En, maar in die tussentijd knapte ik wel een beetje op. En, en toen dacht ik: ja, burn-out, je hoort het zo ja, vaak. Dat ja, zal het wel weer zijn. Een thee, hè? Ja. En, ja. Ja, en uh, altijd maar door. En en dat. En, uh, en uh, dingen natuurlijk niet oplossen van je jeugd. Want en doorjakkeren. En nou, toen ging ik naar een hele lieve mevrouw, een psychiater. Ik dacht: laat ik dat ook eens doen. En daar heb ik eigenlijk niks tegen. En het is ook goed om te doen. En het is uiteindelijk ook goed dat ik daar geweest ben. Maar ja. Bij een psychiater ga je ook soms dingen... Dan, dan word je opeens boos op alle, op alle mensen om je heen. Want die hebben het allemaal verkeerd gedaan. En dan moet je dat dus uitspreken. En, uh, en uiteindelijk, na een tijdje kwam ik er toch achter dat... Uh... Dat je mensen helemaal niks in kunnen doen en het ook helemaal niet zo verkeerd hebben gedaan. Want toen kwam opeens de realisatie: Oh, ik heb gewoon een fysieke ja. klacht die ja. eigenlijk helemaal te verhelpen is. Maar zo zie je hoe je heel snel in een soort patroon kan komen van: uh, hè, mijn leven klopt allemaal niet, is allemaal niet goed. Toen ik ook wist dat het gewoon maar een spiertje was, toen zag ik opeens alles weer heel zonnig in. Ja, maar ik, ik, ik interpeer je eventjes, ja. dus, Want ik denk misschien vaker te moeten doen in dit. Uh, uur, ja, dat zeker niet in het Maar ik zei namelijk: nou, Je was eventjes tijdelijk rot tegen je aders. Nou, dan ga je ze nou, niet tegen. Mijn ouders, maar dan ga je zo van... Eh, God, we uh, hadden het niet zo gedaan. Ik, had, ik heb veel te veel uh, meegemaakt met ze. In de zin van... Ik was heel vroeg wijs, mocht overal over, over meebabbelen, Maar dan krijg je ook natuurlijk alle de leuke dingen. Maar ook de nagerheid over je heen. En dat viel uiteindelijk allemaal wel mee. Maar goed, uh, elk gezin, elk huisje heeft zijn kruisje. Dat ja. is mijn andere motto. Er is geen gezin waar niet iets voorvalt wat niet leuk is. En uh, uh, uiteindelijk... Uh, ja, denk ik best ik daar nu tien jaar later... Dus denk ik toch van nee hoor... Ik kan niemand iets verwijten behalve mezelf in mijn omgeving. En, en ik vind het allemaal goed zo. Maar het is altijd goed om zoiets mee te maken. Maar ik vind wel dat je moet oppassen, zeker als je in dat soort... Eh, ook in de zwevige kant of in de juist de psychiatrische kant... je moet altijd kijken van wat is nou waarheid. En laat, laat je niet te snel omlullen door allerlei mensen die het allemaal zeker weten. Ja. Ik had het met jou over levensbeschouwing. Je hebt dus... Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Je hebt er niks mee, dat is zeker niet zo. Maar je bent niet kerkelijk aangehouden. Maar toch, ben jij... Uh een kleine 40 jaar geleden bij de nonnetjes in het OLVG in Amsterdam geboren. Ja, en ik ben ook altijd, kom ik op een van mijn, altijd met uh, godsdienst wel in aanraking. Oh ja? Ik heb ook heel veel. Uh, uh, ja, ik, ik ben ook altijd wel in geïnteresseerd. Want nogmaals, ik weet nooit helemaal 100% zeker of ik, of ik wel gelijk heb. <laughs> dus ik ben altijd geïnteresseerd. En uh, eerst uh, ben ik, ik ben zelfs nog naar de zondagsschool gegaan. Maar dat vond ik toch al snel niet leuk. Dat was in Broekenmaat, Waterland? Ja, dat was nog in Waterland. Ik ja. zat op een katholieke middelbare school. Dus ik kreeg ook godsdienstlessen. Uh, dat was het Waterland College hè? in ja, Amsterdam. Klopt. Ja, klopt. En um, uh, op een gegeven moment kwam ik veel in aanraking met Molukse muzikanten. En Indonesische mensen. En die, ja, die hebben een sterk geloof. Zeker. En, uh, daardoor, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik met geloof in aanraking kwam. Waardoor ik dacht van ja, zo snap ik het. En zo zou ik, als ik dan toch, dan zou ik het zo doen. En ja. weet je een heel warm, vrij uh, gevoel uh, zonder belemmeringen of regels. Maar juist met alleen maar liefde. En, en daarna toe. En, en dat vond ik heel indrukwekkend. En uh, ik heb ook uh, Joodse kennis gehad. Dus was ik ook weer geïnteresseerd in hoe dat nou is. Ik, ik wil graag wel altijd er van alles van weten. Maar je hebt er, als ik het zelf mag invullen, eventjes uh, niet zozeer de taal voor. Nee. Uh, ik, nou, ik, ik vind ook... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ik hou sowieso niet van regels. Ik ben van mening dat zodra dingen heel star worden... dat het dan eigenlijk... Uh, dat is een recept voordat alles misgaat. En uh, ik geloof juist in mensen heel erg vrij laten... Uh, maar wel met, uh, met veel liefde omgeven, zodat zij dat hopelijk ook begrijpen... dat dat een van de belangrijkste dingen is, dat je dat ook weer moet uitdragen. Want mensen alleen maar vrij laten en ze niet iets liefs meegeven... Mm. of liefde voor de mensen. Ja, dan wordt het moeilijk. Uh, zijn uh, jazzmusicies zoals jij ze kent, uh, ook al ze Charlie Parker... en waren ze al dood voordat jij geboren was, uh, of uh, laten we Sunny Rollins noemen... Ja. Uh, zijn dat vooral gosdienstige typjes? Nou, dat is moeilijk, hè. Kijk, uh, uh, in principe juist die nou niet, dacht ik, maar... Amerikanen, want die noem je nou even twee Amerikaanse saxofonisten... die, uh, ja, die zijn altijd toch wel... Uh, er zijn veel meer mensen gelovig, maar dan op een hele light manier noem ik dat altijd. Hè? Dus als het uitkomt, dan, dan is het een uh, goed lieve heer. En, uh, en voor de rest uh, luisteren ze naar niets wat er in zijn naam wordt uitgeschreven. Wat, wat ook maar beter is, denk ik. Maar goed, uh, dus... Ja, in die op, dat opzicht kom ik ook wat vaker met het geloof in aanraking. En ik heb ook heel hele tijd bij Prins gezeten. Die is heel sterk Jehova's getuige. Ja. Nou, dat is weer een hele zware vorm. Uh, maar al die muzikanten... Ja, ik, dus ik laveer daar een beetje tussendoor. Ik heb ja. er respect voor en ik lach ze niet uit. Want ik weet niet of ik het allemaal wel bij het rechte eind heb. Maar ik heb ook weer nooit iets meegemaakt... waardoor ik denk van, ja, zie je wel, toch wel. Ja. Alleen, ik kan dus... Uh, de, de, toevallig zit dat... Je ja, had het vanochtend over de uitzending van Candy Meets... die je had gezien. Ja, afgelopen ja, dat is een interview serie die ik gemaakt heb ooit. En daar zat ook een aflevering in met E. En dan gaan we samen naar haar kerk. Ja. En het is een hele vrije kerk. Dus daar sta ik dan wel weer achter. <güls> maar uh, zij komt er binnen en dan begint een dienst. En haar springen de tranen in de ogen en mij ook. En, en niet omdat ik dan op dat moment in God geloof, maar omdat ik op dat moment wel de pijn voel van die mensen die daar staan, die allemaal iets meegemaakt mm hebben. -hmm. Haar pijn, ze heeft heel veel meegemaakt. En, en mijn kleine dingen, maar ook mijn geluk en mijn dankbaarheid naar het leven, wat allemaal wel goed is. Dus ik sta daar op dat moment voel ik me totaal verbonden. dan sta ik in de kerk en dan ben ik het eigenlijk niet mee eens. Maar toch voel ik me daar helemaal thuis. Dus dat kan. Ja. Ik kan die door. Even zo goed uh, zit ik tegenover iemand... Jij lacht. <laughs> <laughs> nou, omdat je weer inbreekt en dat is goed. <laughs> Even zo goed uh, zit ik nu toch mooi naast iemand... die al 26 jaar met uh, een uh, sax op de plak staat. Hè? Nou, eigenlijk langer. Al 36 jaar. Nee, uh, 34 jaar. Want ik ben begonnen toen ik 6 was. En een week nadat ik mijn sax had... Ja. mocht ik al bij mijn vader meenemen. Ja, dat is helemaal waar, ja. En dan eventjes voor de record uh, eerste plaats... op 11 jaar leeftijd. Ja, dan heb je. Your Own Cultivation op het Norsi Jazz Festival. Dan schrijven wij 1982. En dan komt Funky Stuffen. Dat is eigenlijk jouw band die nog steeds om jou heen uh, hangt. Onder ja. meer met de uh, soundtrack een maand later. En dan hebben wij het over Madonna. 1987, het voorprogramma. En dan komt Prince ook langs. Hè? Ja. Madonna, dat is uh, een vrouw die uh, ook uh, levensbeschouwelijk zeer aangehaald is. Hè? Ja, en die, die speelt weer heel erg met het katholicisme. En haar, ja, haar uh, hoe moet ik zeggen... Aan moeilijke contacten mee, dat ze aan de ene kant... dat ze er helemaal in gelooft en ervoor wil gaan... maar dat ze niet met alle regels eens is, tenminste die dan worden opgelegd. Dus dat is, vind ik ook altijd heel interessant. En Madonna was voor mij, uh, niet daardoor, maar door hele andere dingen... was wel een beetje een ommekeer toen ik uh, haar meemaakte. Ik mocht uh, op 17 jaar leeftijd even in haar voorprogramma spelen... twee keer in Nederland. En het grappige is dat zij heeft een soort ommekeer mij teweeg gebracht... dat voor die tijd wilde ik alleen maar... Uh, het hoogste goed was voor mij misschien het Bimhuis of uh, Paradiso spelen... Ja. En dat was het wel zo'n beetje. En door haar begon ik opeens te geloven dat, dat er ook wel een weg is om beroemder te zijn. Ook in de hele wereld te spelen zonder je, je roer te verliezen. Zonder je eigen koers te verliezen. Ja. Ride the rainbow too. Madonna, dear Jesse. Nou, dat moet jij kennen natuurlijk, Candy. Ja, nou, ik ben wel behoorlijk bekend met Madonna's werk, omdat ik altijd interessant vind wat ze doet. Als zangeres uh, ja, uh, eigenlijk soms vind ik het niet eens zo goed, of uh, krimp ik wel eens in één, uh, bij sommige dingen. <laughs> ze doet, maar ja, maar dat, dat maakt niet uit. Zij is, een, zij is echt een kunstenares. Alles wat ze doet is op zijn minst interessant en, en reed goed. En sommige dingen uh, zing ik vooral ook mee, sommige dingen sla ik even over, maar uh, er is geen ding wat zij doet waar ik niet even naar kijk om te checken ja. wat daar, waar ja. ze nu weer mee bezig is. Uh, zit ik zelf ook nu tegenover een kunstenares? Um, hm. Nou ja, zonder, op een bepaalde manier wel, maar niet zo'n... Zo wie zeg je dat? Visionair, zoals zij is, of zoals Maas Davis was. Of zelfs mijn vader, die zie ik ook als een visionair. Die, als ik het goede woord gebruik, die, die, die voelt dingen aan, die ziet dingen en die gaat ze dan meteen doen. Terwijl het establishment en de mensen er nog niet klaar voor zijn. En die hakt ermee door. En opeens zegt iedereen: Ja, ja toch gelijk. Of tien jaar later geeft ze hem gelijk. Ik ben niet zo. Met sommige dingen ben ik wel vooruitstrevend maar niet zo erg. Maar ik vind zo langzamerhand, denk ik als ik op, op, op mijn best ben, dan, ja, dan maak ik wel kunst. Ja. Ja. Ik... Nou, Hoos op Ho, uh, jij bent immers uh, in... Uh, was het niet, uh, nee, 2007 onderscheiden met de Gouden Harp. Ja, maar of dat is de definitie, de definitie nee, van een kunstrijd. Er is wel wat aan de hand. Er worden wel meer onderscheiden met de Gouden Harp. Ja. Maar ik vond het wel heel, heel leuk, hoor, daar niet van. Maar ja. mijn, eigenlijk, dat zeg ik altijd. Maar ik heb maar twee dingen waar ik echt het meest trots op ben. Eh, Onderscheidingen, dat is nog ietsje beter dan de Gouden Harp. Dat is, ik heb ooit de gouden Notenkaak gekregen. Ja. En dat vond ik echt van de mensen, de Eddie Cristiani. Ja, Ademis, ja Dat vond ik nou echt ja. een eer. Nog steeds in leven, Eddie Cristiani in ja. 93 Ja, man. fantastisch. Ja. Ja. en Dat dus Was het dat, dat ook gaf... een gast ook in onderzienkende. Oh twee twee ja, leuk geweldige man ook Maar al die mensen, dat, dat was voor mij nou echt een eer. En het andere is, en dat, dat wil ik altijd graag vertellen, ik heb ooit van Fred Wesley, dat is een van de blazers van James Brown en de JB's, leuk. mijn held, heel leuk, leuk Amerikaanse trombonist, heb ik een uh, soort onderscheiding gekregen, namelijk een deken. Zo, uh, heeft hij helemaal laten maken. Aan de ene kant fluweel, aan de andere kant een nep hermelijnbond, dus het ziet er heel chic uit, met gouden letters. En die is bedoeld om je instrument warm te houden als je bijvoorbeeld buiten op een festival speelt, want mensen weten het, maar dan word je sax of trombone onwijs. Is vals, als het ook maar een beetje koud is. Maar, dus dat is al een handig ding. Maar op die deken, en dat zal ik nu even uh, voorzichtig zeggen, staat BMF. En dat betekent, ja, ik weet niet of ik mag vloeken hier in het programma, maar een, een, een lelijk woord in de staat wat ook heel goed bedenkt als muzikant. En um, uh, de afkorting, dat kunnen mensen zelf ook vinden. Maar het, de onderscheiding aan is dat hij, hij zei. Ik ken die deze is voor jou. En de enige in de wereld die hem ook hebben waar ik hem voor heb laten maken, is ik. Uh, Maceo Parker en Peewee Ellis. Nou, dat ja. zijn mijn helden. En ja. ik heb dus ook zo'n dekentje. Candy, ja. um... wat ben je eigenlijk voor, uh, voor, voor iemand? Wat ben je voor een mens? Nou... Ikzelf, ik, ik ben een beetje gespleten. Ik, mensen vinden mij ook al, soms of vaak een beetje raar. want raar. Ja, ik denk dat ik een beetje uh, heel erg door de helft van mijn ouders ben. Uh, aan de ene kant, uh, mijn moeders kant, uh, verzorgend iemand. Uh, heel erg benen op de grond. Uh, rustig, beschouwend. Altijd uh, bezig uh, wel met andere mensen. En heel erg, ja, zorgend dus. Uh, uh, en aan de andere kant heb ik ook van mijn vader uh, de, de, de, ja, de, doors, de enorme doorzettingsvermogen tot op het uh, fanatieke af. Uh, het de ego, het, het uh, in, de in de spotlight willen staan uh, en, en de muzikaliteit, uh, de humor. Dus ja, soms verras ik mensen op, op leuke of minder leuke manier door dat ze eerst denken, nou die is alleen maar lief, lief en verlegen. En dan opeens dan gooi ik er wat uit en dan schrik ze zich rot. En aan de andere kant uh, verras ik mensen misschien ook eens op goede manier dat ze denken, van, nou, die staat er dus zo te blazen, maar na afloop uh, blijkt toch een lieve meid te zijn. En ja. dat wil ik ook graag. Maar jij weet natuurlijk ook wel heel goed wat jij wil, hè? Is mijn uh, indruk. Op mu muzikaal vlak heel erg, ja. ja. Wil ik, eigenlijk maar heel weinig, ik wil eigenlijk maar heel weinig dingen. Ik wil maar één ding. Ja. En daar ben ik constant mee bezig. En heel, heel veel dingen... Daar zie ik vanaf, of dat wil ik niet. En in mijn persoonlijke leven, ja, dat dwaal ik nog wel eens. Dan denk ik, wil ik nou zo zijn of zo ja, zijn? Dat, ja, ja. dat is een zoektocht. Komen we misschien op terug? Kijk, jij kwam vaak met jouw vader in kroegen en jazzclubs. Hè? Ja. En dan kan het. Uh, dan ga je niet meer terug? Nou, het grappige is dat uh, ik ging echt met allebei mijn ouders. Hè? Uh, het, was ook, het klinkt altijd veel rockerholder dan het is, want het was meestal op zondagmiddag. En het was altijd een soort warm bad. En ik ben nooit uh, met rare dingen in de aanraking gekomen. Dus Dat broek, en bovendien de, broek, de bus naar Broek in Waterland. Die ging, ja, ging om half twaalf, Dus <laughs> ja, je nou, had koninkt. weinig kans. Ja, nee, het was gek. Weet je. Ik haalde ook wel eens met mijn ouders door. En was ik veertien haalden we door en dan gingen we s'nachts uh, uit en dan uh, sliepen we niet. En dan gingen we s ochtends naar het strand in de zomervakantie. Dus, aan de ene kant wild, maar altijd beschermd en nooit raar. En ik werd nooit alleen gelaten. Maar ja, daardoor krijg je een soort liefde voor het uitgaansleven. Maar op een bepaalde manier. Altijd alsof je... Ik voel me altijd bijvoorbeeld, als ik naar een, zelfs ga ik naar een discotheek of een bar of een jazzclub. Ik voel me altijd zeer verbonden met het personeel en, en de mensen die op het podium staan. Dat ja. is... Hè, dus ja. Uh, en niet zozeer met het publiek. Want alleen maar bijvoorbeeld een avond uitgaan... dat vind ik soms wel moeilijk. Ik, ik moet altijd iets doen. Ik wil op zijn minst dansen of uh, een goed gesprek... maar alleen maar je beetje wel hangen, dat, dat vind ik dan weer te weinig. Ja. Ik, ik moet het gevoel hebben dat ik ja. daar toch iets doe. Ja. Maar je zegt het ook omdat uh, de band met jouw ouders... die is, uh, die is heel belangrijk, hè? Ja. En, uh, dat, dat, bij anderen is dat, is dat, ligt dat heel anders... maar bij jou is dat heel scherp en nog steeds. Nog steeds, ja, omdat... Ja, op een bepaalde manier moet je wel losvechten van je ouders. En dat heb ik toch gedaan. Op een soort hele rustige, bijna subtiele wijze. Maar uiteindelijk, uh, uh, als de keuze kwam van, ja, wat wil ik nou? Wil ik uh, dicht bij mijn ouders blijven of helemaal mijn eigen leven leiden? En zeggen, ik heb het allemaal zelf gedaan. Dan heb ik toch gekozen voor ja. dicht bij mijn ouders blijven. omdat ze net iets te leuk zijn. Ja, maar je stelde je ouders uiteindelijk ook meteen voor een aantal vetsacompiëren. Was jij het niet die op uh, 13-jarige leeftijd al met een 23-jarige de meneer binnenkwam? Ja, nee, dat zeg ik altijd maar. Want het was nou bijvoorbeeld bij ons het gezin. Want andere mensen denken altijd, waar kan je, je ouders mee shockeren? En dat zou bij andere gezinnen... Daarom vertel ik dat, want het is helemaal niet belangrijk of je donker of of oud of jongens, Daar kon ik mijn ouders nou net niet mee shockeren. Nee. Dat was zo leuk. Dat vonden ze allemaal prima. Ook omdat er altijd toezicht was. Het was niet dat ik maar opeens bij iemand ging wonen... en nooit meer terugkwam. Er was een hele warme band. En die jongen zien we nou nog steeds. Ze dus nog steeds een goede vriend. En dat was allemaal heel, heel mooi. En anders was dat niet gebeurd. Maar het leuke is dat... Dat, dat zou je denken dat een Amsterdamse vader daarvan ja. schrikt... zeker in die tijd. Ja. Terwijl dat niet zou moeten... Maar uh, mijn vader heb ik alleen maar kunnen shockeren toen ik met uh, allemaal een beetje wat bekaktere mensen... van Amsterdam-Zuid omging en met een clubdas aankwam. Dat was het dat ik hem ooit heb zien of horen zeggen... van, gadverdamme, wat heb je nou aan? Voor de rest kon ik in minirok of punk outfit of, dat, of een veiligheidsspel door mijn wang. Dat had hij cool gevonden. Ja. Maar uh, zo van die lovers, dat is het enige waar hij ja. van uh, gruwt En uh, dat moet ik ook nog steeds niet uh, doen. Ja, ja. Um, er zijn mensen die zeggen... Uh, ik ken die door, geen enkele opleiding of niks. Nee, en toch heel goed terechtgekomen. Ja, ik heb wel ziel. Nou, ik had toevallig wel A, het A nemen. Ik had heus wel een middelbare oh. school. En uh, ben nou, heb ik nog het A-diploma in muziek. Dat kan ook niet iedereen zeggen. Maar daarna is het wel snel uh, opgehouden. En, maar had je dan nog meer willen studeren dan of zo? Nee, kijk, het moeilijke was... En even over school en over muziek studeren. Op het moment dat ik daaraan toe was, dat ik mijn, die leeftijd had... was A, was het consortium totaal niet geschikt voor mij. Want uh, die waren toen heel star op jazz. Je mocht geen popmuziek maken. Nou, en ik wilde natuurlijk alleen maar popmuziek. Uh, en, of ik wilde ook wel jazz, maar niet op zo'n starre manier. Dus dat was uitgesloten. En... Studeren had ook leuk geweest. Maar het vervelende is dat ik al vanaf mijn zestiende... zo ongeveer voor alle studentenverenigingen van Nederland heb gespeeld. Dus ja. dan was ik het personeel, de band. En dan heb ik zulke excessen gezien dat ik ja, op dat moment echt wars was... van ja. het studentenleven naar niets mee Wat te maken. Wat mijn excessen? Nou ja, ik, heb, ik hoef maar te zeggen, ik heb voor Minerva gespeeld. In Leiden? Ja, bijvoorbeeld. Of, uh, ik had je niet op tijd kunnen waarschuwen. Nou ja, weet je, het was ook leuk. Maar dan zie je het zo van die kant dat je denkt... van ja, daar ligt de waarheid niet in achter is dat stom? Maar wat ik voor recessen? De ah, ja, luisteraars zal was... nu denken van waar heeft ze het nou, al? Nou ja, ik kon het allemaal heus wel aan. Maar je stond met je knieën in het bier. Oh, en ja, mensen. En seksistisch uh, gek. En, en uh, het, het, deed mij weinig, het gaf mij weinig vertrouwen in het uh, toekomstige establishment. En uh, dat heb ik nog steeds daardoor niet. Want ik heb ze allemaal gezien toen dus ze jong waren. En ja. ik vond niet best. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee, nee zeker. Um, eigenlijk, Candy, uh, speel jij eigenlijk maar om, om één ding. En dat is om de aandacht van je vader. Nou, dat is niet helemaal waar, maar de, dat is wel een van de dingen die ik, uh, waar ik van ga groeien als ik speel. Uh, maar de, dat is zo langzamerhand, of zo langzamerhand, dat is eigenlijk snel opgegaan in, in het publiek. Ik speel wel eigenlijk alleen maar voor het publiek en de, de, het contact en de aandacht van het publiek... Die band op dat moment, want uh, dingen daarbuiten vind ik ook leuk, maar die halen het nooit. Dus bijvoorbeeld cd's opnemen, of uh, voor de tv dingetjes doen, maar die halen het niet bij de adrenaline. En het, nou ja, nogmaals, het heilige vuur wat ik krijg als ik voor mensen sta te spelen. Ja, maar ik uh, hou toch even aan, volgens mij speel jij gewoon een slag beter als je vader toekijkt in het publiek. Uh, ja dat, Kijk, ik ging ooit een keer, vroeg ik, pap, uh, mag ik eens op die saxofoon spelen? En toen ging ik op spelen en toen zag ik opeens dat mijn vader... Ja. Die, die sowieso een hele lieve vader was, maar natuurlijk wel vaak af, weg en een stoere vader, dus niet iemand die uh, ja, met, je, met je naar ballet gaat... Of, alhoewel, dit heeft hij ook nog allemaal gedaan, dat soort dingen... dat moet ik eigenlijk niet zeggen, maar ik, op, op het moment dat hij drie noten speelde... Uh, zag ik mijn vader op een bepaalde manier natuurlijk oplichten... en dacht ik, uh, zo, zo concreet denk je niet als kind, maar je voelt als klein meisje van vijf, want zo oud als ik denk je, hey dit is een manier waarop ik mijn vader aan mij kan binden, ja. Ja. Op, hè, buiten die leuke fietsritjes op zondagmiddag naar de snoepwinkel, misschien is dit ook iets wat we samen kunnen doen, ja. want als je iemand leuk vindt, uh, uh, dan wil je hem zo dicht mogelijk bij je hebben. Ja. Mijn vader was veel weg, want hij had een dubbele baan. Ja. Ik, ik mag dat ook wel zo zeggen, uh, gelukkig heb je je vader nog. Hè. Een ja. paar jaar geleden is er prostaatkanker bij hem geconstateerd ja. en dan ga je toch even heel heel heel hard schrikken. Ja, en dat was een hele voor ons allebei moeilijk ding. Want we zijn aan de ene kant uh, ja, aan elkaar uh, vastgenaaid. op een bepaalde manier. En aan de andere kant uh, zijn we even. Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, wij zijn even emotioneel. Dus als we alleen al zeggen van... nou, ik dat het beter gaat, moeten we allebei al houden. Ja. Dus we hielden dat af ja, ook op een ja, gegeven ja, moment. Ja. We gingen daar niet heel diep over praten. Het ja. was veel te één. Maar de, de, de kanker is weggebleven inmiddels, dus, uh... Ja, godzijdank. Ik klop nu ook weer even af. Dat ja. hoort u thuis, maar ja. uh, dat is heel belangrijk voor mij... dat ik elke dag af blijf kloppen. En ja, dat is ook uh, moeilijk, hè? Want je, elke keer ze weer een onderzoek... en dan hoop je dat het goed is en ja. dan is het goed. Nou, de, ja. Ja, daar ben ik nog veel dankbaarder ja. door. Ja. Uh, je had het zo even over het type publiek... waar jij het liefst voor speelt, hè Um, bestaat er zoiets als het candy-publiek? Ja, en dat, dat, dat... Hoe moet ik het zeggen? Daar, daar ben ik ook, als ik ergens trots op mag zijn... ben ik er trots op dat ik dat heb. Dat is namelijk een heel gemengd publiek. Jong en oud door elkaar. Gekleurd publiek. De, dus alle kleuren. Um, en dat zijn toch mensen... Ja, die... Om naar mij toe te komen, zeker voor de zoveelste keer... dan moet je een bepaald soort interesse in muziek hebben. Want mij hebben ze nou wel gezien, maar die mensen ko blijven komen. Niet omdat ik nou weer een nieuwe hit heb, want die heb ik niet. Maar ze blijven komen dat ze weten, ja, als Candy speelt... dan gebeurt er altijd wel iets. Ze heeft altijd wel weer nieuwe muzikanten bij. Ze gaat altijd wel weer een gek nieuw weggetje in. Het is altijd wel gezellig en er gebeurt iets. Ja. Of er kan iets gebeuren. En dat... Ja, dat van een doorsnijpubliek kan je dat niet verwachten. Dat zijn allemaal mensen die toch een beetje iets ja. meer ja, erin willen gaan. En ja, daar ben ik heel trots op en die wil ik bereiken. Stopping off at St. John's Point. All day bird watching and the crack was good. Stopped off at Strangford Lock early in the morning. Drove through Shigley, taking pictures and on to Kela Lake. Stopping for Sunday papers at the Lacalle District. Just before Coney Island. Over the hill to our glass in the jam jar. Autumn sunshine, magnificent and all shining through. Stop off at our glass for a couple of jars of mussels and some potted herrings, in, in case we get famished before dinner. On and on, over the hill and the crack is good. Heading towards Coney Island. Look at the side of your face As the sunlight comes streaming through the window in the autumn sunshine. And all in all the time we're going to Coney Island I'm thinking. Wouldn't it be great if it was like this all the time? Van Norrison. Coney Island. Yeah, yeah, it's a super prachtig nummer. en. en ik ben nooit zo van avant-garde muziek of, uh, daar ben ik namelijk in opgegroeid en waar je in opgegroeid daar wil je van weg, maar wat ik zo prachtig vind bij Koning Island is dat het dus heel mooie muziek is en dan gaat hij zo, ja, zo poëtisch praten en dan heeft hij zo'n zinnetje van life will never be the same en dan stopt het, dat is niet de zin maar het klinkt zo Morrison ja. is behoorlijk op jou weggekomen en dan heb ik het over de jaren negentig ja. uh, een tournee met hem gemaakt uh, en, uh, ja. nou eigenlijk nooit een tournee hoor, ik speel altijd losse vast met hem ja, dus ja, hij kan maar... opeens weer bellen en ja, uh, het zijn ja. altijd losse dingen uh, de vraag zal je vaker gesteld zijn en ik, ik moet hem eigenlijk ook stellen uh, Van Morrison maakt uh, hemelse muziek maar sommige mensen denken dat het een ploes van een vent is <lacht> ja nou ja weet je wat zo moeilijk is dat gebeurt wel meer het, het is op een of andere manier hij op het podium uh, raakt hij uh, hoe zeg je dat komt hij in contact met zijn mooiste kant en beroert die mensen en mij ook. Ik zou echt soms te jank als ik ernaast sta. Maar ja. het is ongelooflijk. Maar vind ik voor mij is een bron van plezier om te kijken hoe, hoe aard hij daarnaast is. Ja, ja. En, en voor mij is hij hartstikke lief. Maar het is een. Ja, ja ik hij weet noemt jou je je geen hè? Nee, uh, hij, is, hij is. Maar hij, hij is vaak onhandelbaar. En hij kan nou, dat... hij is een beetje bot. Laat ja. ik het zo zeggen. Soms. Kan niet. Ja. Zijn. Hij kan ook super lief zijn. Maar hij is een ja. beetje bot. En hij is. Maar. Je moet altijd de achtergrond van mensen zien. En iemand die al vanaf zijn 17e A zo ja. uh, geroemd wordt. En zo, de fout of de, of de moeilijkheid zit hem altijd in dat hij vanaf zo'n jonge leeftijd al omgeven wordt door ja-knikkers en mensen die alles doen voor hem. En hem, hem, hem, hem ook te veel op een voetstuk hebben gezet. En, en ja daar wordt, sommige mensen kunnen daar nog net mee omgaan. En hij is daar heel wars van geworden. Dus zodra hij iets voelt van valse. Als mensen, oh, ik vind je muziek zo mooi. Dan denkt hij, ja, ja, ja. weet je, zo so, niet er maar op. Als je gewoon normaal doet, doet hij ook heel normaal. Ja. Uh, hij kwam op jouw weg. Uh, Dave Stewart kwam op jouw weg. Hè? Ja. Hè? Uh, dan hebben we het over de tijd van Lily Was Here. Ja. Uh, maar ook Prins, en, uh, eerst belde hij af en daarna vraagt hij aan jou of je zijn concert in de Verenigde Staten wil, uh, wil meedraaien. En dat heb je gedaan. Hè? Ja, in een nutshell. Ja. Uh. En, uh, maar, maar dat is ook een iemand. Uh, Prins is ook een beetje zoals Van Morrison. Iemand die al veel te jong eigenlijk. Uh, in zo'n beschermde omgeving is geweest. Dus dat is ook niet een makkelijke man, ja. uh, om, het, om het licht te zeggen. Maar ook voor mij heel lief. Ja, maar hebben we het bijvoorbeeld over Nederlanders? Je noemde zo even Eddie Christiani, hè? Een gitarist die in de harten van de mensen in de jaren 50 al hoge ogen gooide. Ja. Zo is het nu Daniel Lohuus, een zanger uit Drenthe, ja. uit het plaatsje Erika. En daar heb je toch mooi met uh, de Louisiana Blues Club uh, meegespeeld. Ja, dat is leuk. Ja. Heel leuk. Ja, nou ja, ook weer een aparte jongen, hè? Heel apart. Iemand en ook iemand die lekker recht voor zijn raap is... en doet wat hij zelf wil. Altijd door al, tegen de klippen op. En daar heb ik altijd respect voor. En het leuke was dat die opnamesessie... had hij juist een ritmsectie uit Louisiana ook, geloof ik. Of in ieder geval uit Amerika. En ja, toen, dat was ook weer zo leuk. Want die muziek begrijp ik heel goed. Dus dat kwam ja. zo goed samen. Ja. Ik liet zo even een heel andere naam vallen. En dat deed ik bewust. En ik noem hem nu opnieuw. Sonny Rollins. Ja. Ik zeg de doelen. En ik spreek uit het jaar 1976. Ja, was uh, dat was ook nou, zo'n... Toen was ik nog maar heel klein, toen ik zeven jaar. En het uh, was een concert wat... Voor mij, ik heb een aantal concerten gezien en die hebben mijn leven beïnvloed en mijn muziek. En dat was er dus een van dat, ja, maar dat kwam ook door het alles was zo apart. Hij, hij kwam, ik wist het van wel eens, goede saxofonist word ik mijn hele leven, elke dag natuurlijk. Mijn vader is een enorme fan. Dus ik hield er al van. Hij was ook iemand die niet stroomde om met jonge muzikanten en popmuziek te mengen. En dat vond ik dan eigenlijk natuurlijk zijn leukste muziek, omdat ik jong was. En toen zag ik hem voor het eerst live en dat hij zo opkwam. Hij had enorme voeten, weet ik nog, en een gek hoedje op. Ech. En zo vriendelijk naar het publiek. En, zo. en ja, het leek wel science fiction af en toe. En het feit dat uh, hij beroerde zo de mensen naast me. Mijn vader, zijn beste vriend, Han Benning, zat naast me. En die werden als jong, kleine jongetjes zo enthousiast. Dus dat was voor mij ook een heel mooi moment. En het feit dat het concert duurde denk ik wel anderhalf uur... want nu al speelt nooit kort. Maar het was na, toen het afgelopen was waar we, voelden we ons allemaal... Hé, wacht even, dit is veel te kort. Wij dachten dat hij een kwartier gespeeld had, serieus. En toen moesten we echt op horloges kijken. Dus dat muziek, goede muziek je zo kan opliften... dat je even het besef van plaats en tijd kwijt. En, dat is heel en dan bijzonder. krijgt zo'n man in jouw vocabulaire een levenslange plaats. Ja, ja, ja ook al door al, alles wat ik van hem hoorde en, en dat is altijd alleen maar wordt het maar bevestigd ik heb nog nooit iets van zo'n nieuws gehoord dat ik dacht van hè, jammer dat hij dat nou gedaan heeft en hij leeft nog ja hij leeft nog en dat kan, niet, dat kan niet van iedereen gezet worden. Want jij, jij heb je ook ingegraven, als ik het zo mag zeggen, in de donkere kant van, <gülh> uh, van de muziek. Neem Jimi Hendrix bijvoorbeeld uh, heel vroeg overleden, Charlie Parker, een heel groot voorbeeld voor jou. Die man is maar 35 jaar geworden. En laten we eens iemand noemen die wel leeft, maar waar je een groot vraagteken soms bij kan zetten. Amy Winehouse. Ja, nou ja, ik, dat heeft mij natuurlijk altijd erg geïnteresseerd en geïntegreerd... Want. Wat voor mij belangrijk is, kijk, ik wist al jong door mijn moederskant vooral... maar ook mijn vader, dat ik wil een hele goede muzikant worden... en ik wil echt de diepste, van de diepste krochten opzoeken in de kunst... maar ook de, het heilige vuur. Maar ik wil niet aan de drugs gaan en ik wil ook ja. gewoon een leuk huis... en niet eh, driehoog geachter wonen en ik, ik wil een heel steady leven. Dus hoe kan je dat combineren? Dus ik was ook altijd geïnteresseerd in al die erge verhalen... en merkte na een tijd van A... Ah, ook door de mensen daar omheen. Uh, Albert Ehler heeft zelfs mijn moeder nog wel eens gewaarschuwd. Van, Albert Ehler, ja, die is al heel lang dood. Ja, die is al heel lang dood. Een beroemde avant-garde saxofonist ja. die het uitgevonden heeft eigenlijk. En die heel na het leven schoon. Maar die ja. vertelde twee jaar... 1969. Ja, en die zei... Laat je man, laat hem wel zo spelen, maar laat hij oppassen. Laat hij niet de duisternis ingaan. Want, en, en hij wist toen al, voorzag zijn eigen lot, denk ik. En... Ik vind het, wat ik, wat ik, het belangrijkste wat ik ervan geleerd heb... A, je kan wel een mooi leven hebben en toch af en toe de diepte ingaan. Maar B, die, die ellende wordt ook heel erg in stand gehouden... door uh, de media en het blanke establishment. Want het is ook maar heel makkelijk om te zeggen van... ja, een bluesgitarist is pas goed als hij uh, zijn een familie uh, niet meer leeft... en dat hij lekker aan de heroïne is. Want het is ook makkelijk om dat, die bevolkingsgroep zo te houden. En we leven nu 2010 maar, en het wordt steeds een beetje beter allemaal... Maar, het, het, die mythe in stand houden is heel slecht geweest. En uh, ook een makkelijke vorm van. Uh, van ja, hoe zeg je dat nou? Van sprookjes vertellen aan de ja. mensen. En ja. ik zeg nu dat het niet hoeft. Stuart. Lily was hier. En dan hebben we het wel over de vernieuwde uitgaven. De versie van 2008. Nou ja, die... moet ik zeggen? Kijk, Dave Stuart is heel erg belangrijk voor mij geweest. Ook vanwege dat. Dave Stuart is wel iemand die alles heeft meegemaakt. Die ook vanaf jonge leeftijd heel beroemd is. Die wel af en toe drugs heeft gebruikt. gek gedaan. Maar die lives to tell, zeg maar. Ja. En die ja. is... Die heeft alles gezien en die heeft toch voor een, een leven gekozen met twee kindjes. Uh, vier heeft hij er eigenlijk. En gezelligheid. En uiteindelijk voor de lieve en creatieve manier. En, en dat is zo bijzonder aan hem. En ik, hij is ook een mentor voor mij. En uh, hij is een waanzinnig creatieve man. Dus het levende bewijs dat je niet aan, in de goot hoeft te liggen... Ja. om toch uh, hele mooie artistieke ja. muziek te maken. Dit hij wel altijd aardig tegen Annie Lennox? Ja, ja hij en Annie Lennox zijn... Ja, dat zijn de u hè? Ja, die U-ritmix samen. Dat waren natuurlijk ex ja. Dus altijd een moeilijke haat uh, liefdeverhouding. Maar zoveel respect voor elkaar. Dat, ja. dat wel, er was wel liefde, ja. Daarover gesproken en over de term steady... zoals je die net formuleerde. Je kiest voor een steady bestaan. Je hebt uh, een, een, een relatie van 15 jaar gehad, hè, om ineens toch te moeten vaststellen dat het leven ineens een kwartslag kan omdraaien? Ja, dat kan natuurlijk, dat is natuurlijk, gebeurt ook altijd. Ik zei het laatst tegen iemand, het, of, ik wilde altijd, en dat ben ik ook wel, een soort rots in de branding zijn. Hè. Dus ik heb ook om mij heen soms wat instabielere mensen en ha. daar zorg ik, ja niet altijd, want het is, maar op een bepaald level zorg ik daarvoor, maar zij zorgen ook weer voor mij. Dus uh, zo geweldig is dat niet. Maar het grappige is dat mensen die altijd maar zo steady zijn... en een rots in de branding... En, uh, die, nou, dit is wat, op een dag slaan die heel erg door... en die gaan die heel gek doen, hè? dat is bekend. Dus, nou ja, dat is mij ook overkomen. En uiteindelijk allemaal voor het beste. En zat het er wel in en heb ik een nieuwe man gevonden. En, maar dat was heel moeilijk. En, uh, nou ja, de, zonder daar te veel over uit te wijden, want het is heel privé. Maar het is, een soort, uh, het is ook goed om mee te maken, omdat je anders... Ja, dan verzand je in dingen en weet je ook niet meer zo goed soms wat je zelf wil. Ja. Maar ja, het, het vervelende is dat er altijd een slagveld voor uh, aan moet worden. En ja. ja, dat is niet leuk. Nou, toch knap dat jouw ex uh, nog meedeed bij de uh, cd die in die tijd produceerde. Hè? Dat is Thomas Pank, ja. ja, hij is een waanzinnige producer. En uh, uh, uh, op het moment werken we even niet samen, want het is te moeilijk. Maar het is wel iemand die inderdaad... Uh, over, daar overheen kon stappen. Omdat hij ook gelooft in, ja, geloof, in een soort god. Ja, niet god. Dat klinkt heel gek. Maar wel in de muziek. Dat staat voor hem en mij. En nog een paar mensen waarmee ik werk zo hoog. Dat, dat moest af en dat moest goed. En dat heeft hij ook zo geweldig gedaan. Dat daar en ik ben ik me altijd dankbaar voor. En dat is ook een hele mooie plaat geworden. Dus, maar dat is dan moeilijk. En ja. dan, dan, dan opeens... Uh, ik vind altijd dat je dingen een beetje gescheiden moet houden... maar ja. opeens loopt het dan heel erg door elkaar heen. Ja, ik, ik moet bij jou, merk ik... Uh, ook in dit uur, ontzettend bij de les blijven. Ja. Want er vallen in de bijzinnen <laughs> vallen... allemaal termen die weer hele verhalen kunnen opleveren. En ik ja. probeer ze te onthouden. Een daarvan is bijvoorbeeld dat je net zegt... ik onderhoud een heel stel mensen. Nou, nee, ja? ik, ik, ik uh, ondersteun ze, hoor. Ik onderhoud is ze. Het uh, is... nou, ja, ik, ik dacht ja. eigenlijk dat het wel onderhouden was. Uh, ik bedoel... Um, Um, um, je, je, je leent vaak geld uit. En wie het echt moeilijk heeft, want niet iedereen, uh, die hoeft het niet altijd om binnen terug te betalen. Nou, je betaalt ja, de crew ho, ho, evenveel ho, ho. dan de band. Nou, ik, je bent ook een soort mecenas. Uh, nee, maar dat vind ik normaal. Ik, uh, ik probeer gewoon een goede baas te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. En uh, zover ik kan hoor, want ja. ze hebben voor mij ook niet allemaal dat ze nu allemaal een uh, privévliegtuig kunnen kopen. Nee, maar wel zattig. een Porsche misschien. Nee, kunnen ze ook niet. <laughs> ja, wel toch hè? Nee, ik ook niet. Ik, ik heb een sponsordeal. Ik zou hem ook niet kunnen kopen, denk ik. Uh. Uh, ik vind het natuurlijk leuk, want dat, was, dat is waar ik in mijn vader altijd uh, tegen hem opgekeken heb. Hij was een, a, een goede baas voor zijn muzikanten. Hij zorgde goed voor, dat hij in goede auto's reden. Hij gaf veel korting, want hij verkocht ook nog auto's. Uh, omdat hij wist uiteindelijk, dat was ook weer een soort egoïsme natuurlijk. Van als iedereen het goed heeft, zijn ze ook lief tegen mij. En ja. gaan ze voor mij door het vuur. Ja. Maar dat heb ik zo van hem overgenomen. En inderdaad, mijn vader is een rare, botte man af en toe. Alhoewel ik gek op een moment tegen mij is hij alleen maar lief. Maar uh, mensen kennen hem soms zelfs als bot en, en, en sterk. Maar uh, het is wel iemand die, ja, als iemand op straat vraagt: uh, Hans, heb je nog een tientje voor me? Dan geeft hij. Hij geeft zijn laatste geld weg. En dat heb ik altijd iets moois gevonden. En daar wil ik hem graag in volgen. Maar zover ben ik nog niet hoor. Zo'n zo ja. mecenis ik ik, ook niet. ik geef het eerst aan mezelf uit. Wat ik over heb, geef ik weg. Ja. Maar ik heb niet zoveel. Zullen willen. Kennen ze niet zeggen dat. Dat jij uh, lange, lange, lange tijd... heel veel geld aan ketschets ket, en zo uitgaf. En ja, zo. dat doe ik nog steeds. Maar dat is ook ja. iets wat ik veel hem over Ja hoor, dat is ons uh, hobby van uh, mijn vader. Zowel van hem als van mij. En nog wat mensen die kennen. Ja, om... Ik, het nieuws van nieuws in muziek, maar dan ook het nieuws van nieuws in technologie. En nieuws van nieuws in de kleding en in de mode. En, en, en, en oh ja. altijd maar kijken wat is nou ja. weer nieuw en daar weer voor gaan. In mijn omgeving wordt de term UX de laatste tijd wel langer om hier gebruikt. <laughs> wat vind je daarvan? Ja, moet ik zeggen, dat, dat, uh, dat is die zal een derde revival toe, geloof ik. Maar ik ben wel altijd, en dat heeft ook wat, ja, dat heeft natuurlijk met mijn leven, maar ik hou erg van om voor. En ik vind UX ook lelijk, daarom heet het zo UX van Ugly. Oh ja. Maar uh, ik moet zeggen, die gaat niets boven in de vliegtuig zitten... waar het altijd ijskoud is en dan toch die dingen aan. Dus oh ja? hm. ik vind altijd... sommige formules werken gewoon. En dan kan het me ook niet schelen of de hele wereld terugloopt, loopt... of dat ik er een trendsetter mee ben. Als iets werkt en iets is goed, dan, dan beloon ik het. Dan Laten ik we van het. de Ux eigenlijk gaan naar een instrument... dat veel belangrijker is, En dat is de saxofoon zelf. Uh, ja. Kan die... Kan die um, um, wat, wat is dat eigenlijk? De vibe van de sax? Ja, nou ja, weet je, ik ben er zo... Ik heb het ooit ben ermee begonnen en niet meer mee gestopt. Maar ik ben niet zo'n saxofoongek of liefhebber. Ik heb er ook maar eigenlijk één of twee waar ik op speel. En mijn vader heeft een museum thuis en die, die, die huilt er als er een deukje zit. Ja, en die, die poetsen elke dag. En, maar ik ben gewoon, het, het voelt voor mij een soort, ja, dat zeg ik altijd, alsof het mijn derde arm is of iets wat bij me hoort. Maar ik kan daar bijvoorbeeld niet eens zoveel uh, voor opbrengen als voor uh, kleding. Ik, koop, ik geef veel meer geld uit aan kleding of aan ja. dingen voor mijn huis dan voor een saxofoon. Ja, daar ik wel, maar ik, ik vroeg eigenlijk die, die vibe, hè? Dus dat, ja. Dat geluid, die klank, daar ben jij al zo lang mee vertrouwd. Ja, nou, ik, ik heb ooit eens gewoon een paar goede sectionisten gehoord... en dacht nou, als ik dit doe, dan moet het zo klinken... en niet anders, en zeker niet zo en zo en zo. Dus daar ben ik naar op zoek, en dat doe ik nog steeds. En daar geef ik wel alles voor. Maar eh, nogmaals, net als met mijn... Gewoon het, het, het muzikant zijn, ook het saxofoon spelen... Ben ik alleen maar blijven doen. omdat mensen er altijd zo goed op reageren. Die zeggen altijd: oh, die saxofoon, zo'n mooi geluid, zo heerlijk. En ik vind het saxofoon, ik vecht ermee elke dag. Want als, als ik niet het geluid eruit krijg wat ik wil. dan krijg ik er zelfs soms kippenvel van, van, van engte en van narigheid. Ja, en ook als het soms niet goed gaat. Ik herinner mij een optreden van jou ja, uh, ergens in Arnhem of zo bij een bevrijdingsfeest. Ja, of dat, dat heb ik zelf wel eens gezegd. Dat was ook mijn dieptepunt. Mensen vragen wat was nou het dieptepunt oh. in je carrière? Nou, dat is op het moment dat ik op een ijskoud Festival moet spelen en dat ze me veel te vroeg uit mijn kleedkamer halen en dan is die zak gewoon een laag. Dat gebeurt, dat weet niemand. En dan moet je heel snel zo spelen en als je dan door blijft spelen wordt die warm en wordt die weer zuiver. Maar als er dus een, een passage, een, ik moest toevallig een nummer spelen met een andere artiest en dan moest ik drie minuten niks doen. Nou, dat, dat vind ik nou erg. Ik, ik kan vallen op het podium, heb ik ook wel eens gedaan of voor gek staan of slecht spelen, maar. Val spelen en er dan niets aan kunnen doen, dat vind ik echt zo erg. Want dat is achteraf het helemaal niet erg, want niemand heeft er een opmerking over gemaakt. Maar dat was nou echt. Dan ben ik echt ongelukkig. Als het niet gaat zoals ik wil. Maar je bent dus niet. Verliefd op jouw instrument. Nee, zoals ik sommigen het... bijvoorbeeld verliefd zijn op een condor gitaar. Nee, ik ben niet verliefd. Ik hou van het alsof het mijn broer is. Weet je waar je de hele dag uh. mee ruzie maakt. Ik heb geen uh. broer, maar ik kan me zo voorstellen. Of je zus weer de hele dag aan de haren trekt. En uh. als je kleine kinderen bent en speelgoed van elkaar jat. En uh, die altijd maar weer voor last, voor last zorgt. Maar uiteindelijk is het je grootste. Je goed, en je hou je ervan. Ja, en het is ook. datgene wat jou. Uh, inkomen binnen binnen Ja, ik ben, en, uh, ik ben echt. Ik maar zijn? dat ben ik al vanaf En van. Ik ben heel erg dankbaar aan die saxofoon. En ik vroeger, en nog steeds kende ik het ook boven natuurlijke krachten toe. Als ik dan ja. een G indrukte. Maar het moest eigenlijk een B zijn. Dan werd er toch een B. Ja. Nou, nou zing <laughs> jij dus ook. De ja. staatjes kennen wij. Maar die saxofoon moet je altijd maar, ik vraag dit als niet-kenner, aan je mond houden. Hè? En, uh, dat gaat hier weer naar binnen. En dan moet je dat, iedere keer zit dat erin. Um, is dat niet op een gegeven moment vervelend of lastig? Ja, nou, het is ook, ik heb het tot een kunstvorm verheven. En ik denk altijd aan mijn men, mentrice-mentor, Rosa King. Ja, uh, die, is die deed dat ook. De ja, maar die heeft ook wel straks gewoon een kaart in haar oog gestoken. Dan had ze weer een week zo'n ooglapje om. Omdat ze dan uh, inderdaad te snel moest wisselen. Dus daar kijk ik wel mooi vooruit, dat heb ik wel geleerd. Maar het is een kunstvorm. Om, en ik vind het ook heel leuk om. Uh, we doen bijvoorbeeld een nummer live of the party altijd in de set. En dan speel ik de blazenpartijtjes, maar ook de zang. En dan moet ik echt binnen nanos kon de ding weer uit mijn mond halen zingen dan weer spelen en maar dat is alleen maar een uitdaging dat is leuk. Ja. en je moet het ding ook de hele wereld door maar meeslepen. Hè? Ja, maar gelukkig heb ik een alt. En ik moet heel eerlijk bekennen, dat is ook wel heel erg dat ik hou, eigenlijk wilde ik altijd tenoor spelen. Maar, maar sinds ik er zoveel mee op reis ben dat me moet sleren, heb ik het maar bij de alt gehouden. Maar in, in feite ben ik nog steeds verliefd op de sound van de tenor Dat begrijp ik heel goed. En uh, de grote saxofonisten spelen tenors tenoors, zoals bijvoorbeeld Stan ja. um, Maar in jouw geval is het gewoon je vader die uh, tenoor speelde en je kan moeilijk in uh, huis uh, door met twee tenoors aan de gang. Nou, dat denk ik niet, we spelen. Het allerleukste is altijd als uh, mijn vader elke woensdag in een uh, Café Alto speelt. Ja, al twintig jaar. Uh, ja, ik geloof wel langer. En dan kom ik ze uh, heel soms langs, want dat vind ik zo leuk als ik kan. En dan, uh, ik ga dan nooit mijn sax meenemen. Dat dus vind ik dan alweer te veel moed om dan over het Leidsplein op hoge hakken met zo'n zwaar ding. Maar dan wil ik toch, dan zit ik en dan krijg ik toch de kriebels. En dan wil ik opeens spelen en dan staat mijn vader en dan roept hij me al. En dan doet hij die sax voor ze. Van zijn nek en dan hangt hij bij mij om. Ten eerste is dat te smerig voor woorden. Zoveel houden wij van elkaar. Want dan zit ik dus op zijn mondstuk, waar hij op spuugt, zit ik te spelen. En vice versa. Maar mensen, gelukkig hebben ze dat nooit zo door. En dan ga ik op spelen. En het stoere is dat mijn vader als een van de weinigen nu speelt op het zwaarste monster, het zwaarste riet ter wereld. En dan uh, heel erg bluffen, dan rood aanlopen om dan toch ook een hele solo eruit te krijgen. En, en dan ben ik zo verbonden met hem natuurlijk, want dan speel ik op zijn instrument. Maar ik uh, had daar nooit moeite mee gehad. Misschien als ik zijn zoon was geweest wel, maar als dochter mag ik altijd tenoor spelen. Ja.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 clouds and a tangerine beside a on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress, but different color socks. Sometimes I wonder if the mix were in her lunchbox. Me and Lucy, all the with Cynthia, one around. Buttercup and jam. Buttercup, tangerine, a side oil, a ham. If you set your mind free, then maybe you'd understand. Stop and coffee. Maybe Surf and jam. She draws She on every everyone, every, one, every school, school, but it's alright, It's for worthy right. cause. Gossip, I keep saying, stop fish and coffee, maple syrup and jam, busch clout, tangerine, side oil ham. If you set your mind free, baby maybe you understand. Stop fish and coffee. It's a big jam, oh, oh. Prins, starfish en koffie. Ja, leuk nummer. Ja, ja. Doet, uh, doet ons aan Prins denken, hè? Ja. Die belt regelmatig? Nou, die belt niet, eigenlijk niet regelmatig. Hoor. Eén keer in de zoveel tijd. Daar kunnen soms jaren tussen zitten. Maar dat is ook het leuke aan mijn relatie met hem. En ik moet zeggen dat we hebben onze relatie uh, behoorlijk uitgediept... over een hele lange periode. Het leek wel bijna alsof... Ik ook, wat bang was om te close met hem te worden. Omdat ik bang was dat het dan allemaal afgelopen zou zijn. Dat is namelijk wel een soort patroon in zijn leven. Dat de mensen waar hij uiteindelijk alles mee uitdiept... en heel close wordt en veel werkt... dan heeft hij er daarna genoeg van. En ik ja. heb hem heel lang het lijntje kunnen houden... Ja. Door, door steeds maar te zeggen... ja, leuk, dan kom ik wel, maar dan kan ik helaas niet. Terwijl dat natuurlijk heel veel zelfbeheersing kostte. Maar dat heeft wel gewerkt. Zegt rom jou eigenlijk veel? Nou... Ik ben iemand, laat me maar rustig alleen. Maar dat is al lang verleden tijd. Want als je eenmaal heel veel aandacht krijgt, raak je toch verslaafd aan. Dus, dus nu moet ik het wel hebben. Dus vind ik roem ook leuk. Uh, en, en er is ook een soort geboren uit een waarschijnlijk helemaal onterecht... Uh, Lekker pu uh, gevoel. Uh, wat mijn vader ook heel sterk heeft. Maar die heeft er meer recht op. Uh, die heeft zich omhoog moeten vechten. Had altijd ruzie met iedereen. En als je dan uiteindelijk succes hebt, dan kan hij zeggen: jullie dachten dat het niks met mij zou worden. En dat gevoel heb ik ook altijd. Maar het is eigenlijk totaal onterecht. Want er heeft nooit iemand tegen mij gezegd: van: Het wordt niks met jou. Maar ik vereenzelfde mij zo met mijn vader En zijn jeugd. Dat ik ook altijd dat gevoel heb zo van: Als ik dan denk van. Uh, dat is eigenlijk mijn enige drijfveer. Ik hoef niet uh, door mensen aanbieden beden te worden, vind ik afschuwelijk. Nee, of, uh, beurt, nou ja, uh, er zijn wel periodes geweest dat ik er inderdaad opeens begreep... waarom sommige artiesten bijna een soort haat tegen hun publiek kunnen hebben... of een soort angst voor hun publiek. Mm. Zoals met Lily was hier, kreeg ik opeens een hit. En een hit betekent dat mensen al gaan klappen voordat je opkomt... of gaan gillen voordat je er überhaupt ja. één noot gespeeld ja. hebt. En dat vond ik heel ja. raar. Ik ja. wil verdienen. En dan wil ik heel veel roem. Maar ja. ik wil het eerst verdienen. En ja. Nou ja, de, de, in kort gezegd, uh, ik wil het dus wel maar tot op een zekere hoogte en, uh, en een bepaald aspect ervan is eigenlijk een beetje gek dat ik ja. dat wil. Want... We zitten alweer bijna tegen de klok van twaalf aan. het is onwaarschijnlijk hoe snel dit gaat... <lacht> maar ik zit ook tegenover de vaardigste formuleerster die ik in dit programma al zoveel jaren al meemaak. Dat heb ik ook van mijn vader, maar ik ben niet te vaardig, <lacht> maar ik lul gewoon veel... en dan kan er geen volgende <lacht> vraag komen waar ik bang voor ben. Nou ja, dan ben je toch uh, net uh, te laat voor uh, deze vraag. <lacht> die luidt toch eigenlijk aan het einde... Candy, uh, hoe zit dat in jouw geval? Wat wil dat vibe? Dat vibe, mijn god. Ja, wat wil ik nou? Ik geloof uh, um, heel breed gelukkig zijn op alle vlakken. En daar ben ik heel hard voor aan het vechten en dat lukt ook ja? voorlopig. Ja, even afkloppen. Ja. Ja? Ja? En hoe doe je dat? nou ja Daar werk ik hard voor, dus uh, creatief zijn, want dat maakt me gelukkig. In de liefde, ik probeer mijn best te doen voor een relatie, daar geef ik alles voor. Mijn vrienden, want daar word ik gelukkig van, uh, mensen in mijn omgeving. En ik probeer ook breed te zijn, dus niet alles op muziek te gooien en, en mijn relatie, maar ook daarbuiten. Ja. Keddy, het was een groot feest Doe dankjewel. dat hartelijk goed aan je vader. Ja. Oké, okay. dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Candy Dulfer in Andersdenkenden. Een bijdrage van RKK, eerder uitgezonden in oktober 2010. Candy Dulfer wordt aanstaande maandag 42 jaar. In oktober treedt ze met haar band op in de Verenigde Staten. En in november geven ze voor het eerst concerten in Zuid-Amerika. En een Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft een hele bijzondere prijsvraag waarbij je een reis kan winnen naar Candy's show in Rio de Janeiro. Ze gaat daar onder andere nummers tegen horen brengen van haar nieuwe album Crazy. Op haar site kunt u alle informatie vinden. Volgens mij is dat gewoon candydulfer.nl. Het is... Um, ja... Bijna vier uur, tijd voor een kort journaal. En het komende uur bij Nachtvluchten is gewijd aan de schrijver Abel Hertzberg. Hij werd geboren op de datum van vandaag, 17 september 1893. En overleed in 1989. De NCAV maakte destijds een, aan, uh, een portret van hem naar aanleiding van zijn 95ste verjaardag. Graag tot zometeen.